Dat van Estland verliezen dat is echt niet goed. En sterker nog, dat is echt slecht om de doodvoudige reden dat er ook nog een keer een World Ranking is. Normaal gesproken heb je zoiets van ja, wat moet je met het lijstje? Maar als er in december gelood gaat worden voor de groepen voor het WK, en nog steeds natuurlijk vanuitgaan dat het Nederland daar, daarbij zal zijn, dat zal ook niet misgaan, en dan moet je wel bij de eerste acht staan. En daar zou Nederland wel eens een klap kunnen oplopen door een eventuele nederlaag die bij Estland dan zou zijn ontstaan. Maar goed, het is nog niet zo ver. Uh, ook met die keeper nog niet. Want die uh, wordt nog steeds opgelapt. Sneijder krijgt nog even instructies uh, van Van Gaal. Terwijl uh, de Goesman direct binnen de lijnen gaat komen. En ik me dan afvraag wat er dan gaat gebeuren. Ik denk dat hij dus Sneijder hem niet af gaat halen. Nee. Dat hij uh, nou, dat hij is... zal er wel een verdediger afhalen. En dan een middenvelder ja, erbij. Dat dat dan kan. Dan, uh, dan lever je even Willems in. Dat kan. Ik denk pa dat hij dat doet. Parejko uh, is uh, weer opgelapt. En wellicht dat hij, uh, nadat hij is opgelapt, opeens ook weer een fabelachtige trap uh, kan geven. De wissel zal nu moeten gaan plaatsvinden. De Koesman gaat erin komen, maar uh, de vierde man wacht en wacht. En uh, Vergaal zegt, waarom wacht je nou zo lang? Maar we hebben het matchcenter, uh, terwijl het spel hier nu verder gaat. Ja, dat, is, dat is mooi, maar ik zal het heel kort houden. Uh, <laughs> uh, zwitserland IJsland staat 4-3. Maar nou, is wow. wel leuk, omdat uh, IJsland <laughs> twee keer uh, Goetbundsson gescoord heeft. In één keer Sigtorsson. België nog altijd met 1-0 voor en uh, Engeland-Moldavië 3-0. En opvallend Noord-Ierland-Portugal, daar staat het 2-1 voor Noord-Ierland. En dat kan betekenen dat Portugal het heel moeilijk krijgt om zich te plaatsen voor de, uh, voor de WK. Uh, er wordt nog wel gespeeld, nog een kwartier rood was daar voor de Portugees. Helder Postiga, terug naar jullie. Ja, en uh, daar waar ik net had over die World Ranking... is Portugal natuurlijk een van de landen die ons kan bedreigen op die lijst. Uh, dus wat dat betreft uh, zou het allemaal nog misschien wel meevallen. Terwijl er nu een voorzet het is. Van de rechterkant van het veld, en voor hem daar goed bij zit, uh, is uh, Nederland tussen... Uh... Van positie wat gaan veranderen. Zal uh, Bruno Martens in die uh, nu linkervleugelverdediger worden. Bruma is een beetje centraal gaan staan. In Nederland een mannetje extra krijgen op het middenveld. Door het inbrengen van de Guzman. Schaars nu uh, met een uh, goede bal naar de rechterkant van het veld. Naar Robbe. Robbe kan er net niet bij komen. Goedklof zit er tussen. En dan uh, nemen de esten weer over via Limperen. Uh, is ook niet goed. Uh, dan over, uh, dan uh, van vorm richting Bruma. Bruma richting Strootman en Nederland in balbeziek. Ja, voor de goede orde is inderdaad Willems uh, het veld uh, ja. heeft hij het verlaten. En dat betekent dat er een driemans achterhoede overblijft. Ja, je zal wat moeten met uh, een 2-1 achterstand. Snijder aan de bal. Terug naar Martens Indy. Martens Indy kan naar Schaars, maar doet het terug naar Bruma. Bruma draait open en gaat aan de andere kant lopen. Loopt er liever ook een stukje naar voren. Dat helpt alvast. Kuitan die wil kaatsen met de Boesman, Dat mislukt. Jan Janmaat komt goed voor zijn man. Zo komt de nog bij Robert terecht. Hij krijgt de aanval om vervolg. Robert draait naar binnen, geeft een voorzet. Daar is de Goesman. Daar is de Goesman net niet, want die ja, had 2,30 meter 30 moeten zijn om nog bij die bal te komen. Loopt nu, als de bal over de zijlijn is gegaan, wel, of de achterlijn wel snel erachteraan... ...om te zorgen dat de doelman snel een doeltrap mag gaan nemen. Maar Parijko heeft niet zoveel haast nu vandaag. is, is nog. tactisch anders gaan staan. Dat uh, betekent namelijk dat Sneijder nu wat meer aan de linker, uh, buitenkant is komen te staan. En kuit naast Van Persie in de spits komt. Waardoor uh, daar in ieder geval uh, met uh, twee spitsen, dus rechtstreeks op uh, Piroja en Clavan wat meer druk uh, uitgeoefend zal worden. Weer een verre trap van uh, Parejko. Uh, weer een bal die uh, aan de zijkant van het veld terechtkomt. Uh, nu uh, Martins Indy met een overtreding. Terecht uh, bestraft. En uh, de Esten kunnen de vrije trap gaan nemen. En dat wat jij zei, uh, dat geldt natuurlijk nadrukkelijk. De minuten tikken weg in het nadeel van het Nederlands elftal. En dan zou er, ik uh, kan niet zeggen, een sensationele nederlaag worden geleden. We spelen nog officieel uh, een uh, klein kwartier met uh, de overname die er is van Bruma. Bruma die de bal dan over de zijlijn moet knallen. Maar dat doet uh, via, wel of niet via een voet van een uh, est. Niet via een voet van een est, waardoor Jäger de inworp kan nemen. Zelfs was in de buurt van records. En heeft zoveel kwalificatiewedstrijden en WK-kwalificatiewedstrijden op een rij gewonnen. Dat we ons bijna niet meer kunnen herinneren wanneer de laatste nederlaag was. Dat weten we uiteraard wel. Dat was namelijk toevallig met Van Gaal. En die wedstrijd tegen Ierland. Dat is de laatste nederlaag in een WK-kwalificatiewedstrijd geweest in 2001. En uh, records lijken dan te gaan sneuvelen. Records die in zicht waren. 13 minuten nog te gaan. Estland Deelt is 2-1. Omdat Vastiljev met twee goals. Waarvan één werkelijk schitterende. Het doelpunt van Robben in de tweede minuut inmiddels ruimschot gecompenseerd heeft. Estland valt aan en doet dat via de rechterkant van het veld. Waar Martins Indy half verdedigt. De bal raar stuitert en Liepheren kan gaan scoren. Maar dat niet doet omdat Stroom van de bal wegtrapt. Merkwaardige stuit in de bal. Waardoor iedereen zich er wat op verkijkt. Dan wordt die bal opnieuw ingebracht door Dimitrije, maar Die doet dat zonder al te veel overleg. En die bal komt in de handen van vorm. Twaalf minuten nog. En 2-1. bezit Bruma. Bruma speelt de bal naar uh, Indy. Martins Indy. Terwijl het net al zelfstandingsuur puur op de aanval moet gaan spelen bij die 2- en achterstand. Maar de ruimtes worden natuurlijk kleiner. Snijder biedt zich aan en Snijder weet in ieder geval één ding. Die mag 90 minuten spelen in deze wedstrijd. En ook dat was eigenlijk van tevoren niet voorzien. Balbezit nu voor Strootman. Strootman richting Janma. 10 meter over de middenlijn. de rechterkant van het veld. Robbe. Robbe die constant geplakt blijft aan de rechterkant. speelt de bal richting Van Persie. Kan er niet bij komen, Overname dan via het centrum. Van de Esten, maar daar wordt het chaotisch Nederland gaat de druk opvoeren en de tempo. Strootbal krijgt de bal uit een ingooi van Robben onhandig eh, hoe hij de bal verwerkt. Krijgt hem ook niet heel lekker trouwens met een stuit erin. Gaat de bal terug naar Robben die verspeelt hem ook in de drukte. Estland komt eigenlijk niet meer verder dan het eh, wegtrappen van de bal in de hoogte. Dat een van de aanvallers er nog wat mee kan doen. En dat is meer fouten is eigenlijk nog maar één echte aanval. Terwijl van Persie nu handig langs de tegenstander gaat en ruimte vindt bij Snijder punt van het zalfveld Snijder vanaf de rechterkant linkerkant draait naar binnen schiet tegen de rug van de tegenstander op. Die tegenstander is Dimitrijev. En dan kan Estland gaan counteren. Maar Bruma met een uh, ferme ingreep. Goede tackle zet Zenjov van de bal. Maar het aanval is er niet voorbij. Want de snelle ingooi brengt Zenjov opnieuw aan de bal. Dan moet Marcus Inni ingrijpen. En dat doet hij ook. Ja, en Zenjov gaat er dan even bij liggen. Leek verkeerd ingooien over van Vasiljev. Maar werd niet bestraft door de scheidsrechter. Uh... Bij de Esten kan er nog één wissel uh, inkomen, Of zelfs uh, twee volgens mij nog. Ja. Balbe zit uh, in ieder geval voor de Esten halverwege de helft van Nederland zelf. Dan aan de rechterkant van het veld. Jeker, de rechtervleugelverdediger, Het gaat zich daar uh, weer mee belasten. En uh, je merkt hier in het stadion dat men zoiets heeft van we zitten naar iets heel unieks te kijken. Maar we durven er nog niet al te veel op te hopen. Want het zal toch niet dat. En zo nu en dan klinken er dan wel wat liederen, maar het is nog niet zo dat er een euforische stemming ontstaat. Die straks ongetwijfeld zal losbarsten als het zo blijft. Die 2-1 voorsprong voor de Esten met Vasiljev, de maker van de twee goals. Geeft de bal weg richting een medespelerbal via Vasiljev. Dan uiteindelijk over de achterlijn en vorm. Die kan dan de doeltrap gaan nemen. Maar de tijd tikt weg. Officieel nog 10 minuten. Ja, die 4-2 nederlaag van 12 jaar geleden met die goals en de extra tijd zijn ze hier natuurlijk ook nog niet vergeten. Het gaat te ver om te zeggen dat dat een nationaal trauma is, maar daar zijn betrokkenen nog steeds wel een beetje van ontdaan. Arno Pijpers, die natuurlijk toen de bondscoach was, hoorde ik de laatste nog over. En die wist nog tot in detail zich alles uit die wedstrijd te herinneren waarmee maar aangegeven is, dat hem dat nog steeds behoorlijk dwars zit. Terwijl Kuit nu de luchten moet met een uh, verre trap van Snijder, maar eigenlijk langs de bal zuift. Die wordt al uitgedeeld door Estland. En maar weer gokken op een van de mensen voorin. Hier is uh, Zenjof Dit keer zijn tegenstander. Bruma even de baas. Ik denk dat Bruma zijn tegenstander vasthoudt. Dat wordt door de scheidsrechter niet gezien. En zo mag het uh, deel zelf wel dat de bal gekregen heeft voor een doorvoetballen met Stijn Schaars, die uh, de Goosman aanspeelt. De Goosman, Martins Indy. Martins Indy. Bal richting Snijder. Snijder geeft die bal uh, probeert het dat dan in één keer door te geven naar de Goosman of Schaars. De bal uh, gaat er uiteindelijk via de voeten van Piroja over de zijde. Halverwege de helft van de Esten kan Nederland de inworp gaan nemen. Is het Sneijder, is het Bruno Martens-Indy die de inworp gaat nemen. Daar zitten ze nu nog over te delibereren op het moment dat de bal van Sneijder terecht komt bij Van Persie. Van Persie met een bal die iets te ver lijkt te gaan. Dan Robben, Robben misschien voor een actie. Robben, Robben en Strootman, maar de ruimtes zijn klein. Schaars dan even terug, ruimte aan de linkerkant van het veld. Sneijder moet hem in laten ploffen, lukt ook niet. Bal gaat tegen de rug van Jäger. Bruno Martens-Indy zit er dan bij, kiest eigenlijk niet voor de goede optie. Maar komt via Strootman de bal dan uiteindelijk wel bij de Guzman? Nee. En dan is er een overtreding van de Guzman die met de been inging. Waardoor er een blessure is bij Piroja. En de tijd ongetwijfeld zal wegtikken als er direct medische behandeling komt. Daar wordt om gevraagd. En wordt het ook gehonoreerd door de scheidsrechter. Ik denk dat de scheidsrechter zoiets heeft van ja oké. Okay. Hij zegt nu toch kramp. van er is iets aan de hand Inderdaad kramp. En dan krijgen we weer even een blessurebehandeling. Misschien is er iets te melden in het matchcenter. Staat het nog steeds 1-0 voor de Belgen? Je weet het maar nooit. Maar in ieder geval is er hier even... Niets aan de hand wat betreft de wedstrijd. En die, België? Ja, België nog steeds 1-0. Nog steeds 1-0 voor de Belgen. De voer, de doelpunt te maken. En we houden natuurlijk ook Noord-Ierland-Portugal in de gaten. 2-1 voor Noord-Ierland na 65 minuten spelen. 9-0 de uitslag geworden bij Oekraïne, San Marino. En Denemarken met moeite, maar toch uitgewonnen bij Malta. Met 2-1. Hoe is het met de kramp, Jack? We zijn heel verbaasd. Samarino, speelde hij dan niet in de sterkste formatie? Nee, net niet. Die uh, miste een paar mensen door een blessure. <laughs> maar zeker een bedrijfsfeest bij de brandweer. In, ja. ieder, geval, <laughs> in ieder geval is de blessurebehandeling van Piroja zo uh, geweest... dat hij uh, direct weer binnen de lijnen kan komen. Dat hij even een slokje water kan krijgen en nog even een snuifje onder de neus lijkt het. Is er nu uh, een uh, vrije trap te nemen door uh, de doelman Pareiko? Kijken we op de klok, weten we dat er inmiddels uh, bijna 83 minuten gespeeld zijn hier uh, in het uh, Lecocq Stadion. En Estland nog steeds leidt met 2 tegen 1 tegen Oranje. Gaat wel een minuutje of 5 bijkomen, omdat we natuurlijk een oponthoud hebben gehad met de bestuurbaling van de Doelman. En nu weer van uh, Piroja, die inderdaad nu weer binnen de lijnen komt. Hij loopt niet helemaal over hoor, Piroja. Nee, nee, hij mag nog twee keer wisselen de coach van uh, Estland. Dus wat dat betreft heeft hij nog opties. Van Persia aangespeeld, die staat nu toog van de middenlijn. Loopt zijn eigen helft op. En... Oei, Janmaat loopt eigenlijk onder een bal door. Daar moet Zenjof ermee vandoor. Janmaat moet herstellen. Doet dat, steekt verontschuldigend zijn hand op. Heeft zijn tegenstander een duw gegeven waardoor er een vrije schop komt van voor Estland nu. Dat komt Oranje dan ook niet goed uit. Hij verkijkt zich de totaal op en maakt dan een overtreding om dat te herstellen. Zodat Estland met een vrije schop, en dat wordt zoals eigenlijk altijd genomen door Kroeglof, gevaarlijk kan worden. Willen ze nog, uh, wordt er toch een ingooi. Ik dacht dat die vrije schop gaf. Hij geeft gewoon een ingooi aan Estland. Dan kan ook Kroeglof is de man die hem gaat nemen. En kan hij dat ver? Er staan er drie in het Strasbourgie te wachten. Daar moet die bal dan ook nu naartoe. Dat gebeurt, wordt doorgekopt. En dan uitverdedigd door de Guzman, maar opnieuw opgevangen door Eslon. Hesland kan direct misschien nog iets aardigs gaan doen. Waren het niet dat Strootman daar letterlijk een voetje bij zet. Is het Kuit die er wel probeert door te koppen. Van Persie werkt zich wezenloos. Maar hoe komt het toch dat hij in het Nederlands helftal niet zo wordt aangespeeld als bij andere ploegen. Waarin hij speelt, waarin hij een van de beste spelers van de wereld is geworden op zijn positie. Maar we hebben hem bijna niet gezien. Hij werkt, hij werkt, hij doet, hij loopt. Maar hij krijgt hem niet. En wat dat betreft is het toch een probleem om hem goed aan te spelen met dit Nederlands helftal. Balbezit nu voor Schaars. Schaars gaat die bal ook lang geven. Lang waar Kuyt de bal misschien kan verlengen richting Robben. Lukt uiteindelijk niet. Kruglof zit erbij. Goesman probeert op te jagen. Kuit probeert weer op te jagen. Robbe probeert er op te jagen. De bal dan met het lichaam bewakend gaat over de zijlijn. Robbe deed dat goed. Kan de inworp nu gaan nemen. krijgen we een invaller Kamps die binnen de lijnen gaat komen. En eruit gaat Limperen. Dat betekent uh, dat er uh, in ieder geval uh, een uh, man met uh, aanvallende impulsen uitgaat. En kijk, uh, ik neem aan dat Kams uh, een wat uh, meer uh, verdedigende middenvelder is. Die uh, dan uh, direct uh, als limperen uh, in ieder geval genegen is om uh, naar de kant te komen. En erin gaat komen in de 85ste minuut van de wedstrijd. En het staat er nog steeds hoor. En het zal aankomen in de internationale voetbalwereld als dat uh, zo blijft. estland nederland 2-1. Ja. Kamps is een verdediger inderdaad, die nu de linies achterin wat extra nou ja, lengte en fysieke kracht moet geven. Want dat brengt in ieder geval wel mee en ze moet zorgen dat daar helemaal geen meisje meer doorheen piept. Balbezit voor Nel Zelftal. Schatselblieft in. Kamps met zijn eerste actie kopt de bal weg voor de voeten van Strootman. Strootman met Jan Maat aan de rechterkant van het veld. Jan Maat Wurm zich langs de tegenstander vergeten bal, die stuit het over de achterlijn. En waar Jack mompelt, maar de wens is de vader ja. van de, dag, de corner, dat leek mij overigens ook. Dat is ook een 100% corner. Zegt de grensrechter, doeltrap, die wordt belaagd nu door een aantal van Oranje. Robben krijgt uh, Geel kan ook niet mee naar Andorra. Dat is wel heel dom, want... Uh, gaat niet mee naar Andorra. Die, die krijgt Geel vanwege aanmerkingen op de leiding, op de grensrechter dus. En inderdaad stond die op scherp. En dat betekent dat na Bruno Martens en die ook Arjen Robben niet inzetbaar zal zijn komende dinsdag. Ja, dat is inderdaad wel heel dom. Geschorst dinsdag. Ja. En uh, Parijko uh, kijkt uh, of hij uh, de doeltrap nu kan gaan nemen. Ongelooflijk uh, dat uh, zoiets gebeurt en dat de scheidsrechter daar dan uh, een gele kaart voor geeft. Maar het uh, heeft ook geen zin om te mekkeren, want er was al lang een besluit genomen. Balbezit uh, niet uh, voor Nederland, een uh, duw in de rug uh, van uh, Bruma. Een vrij onzinnige duw in de rug van Sergei Zenjov. En zo tikken de minuten weg en zullen we toch vrede zo langzamerhand moeten hebben met de nederlaag. Ja, nou, daar kun je denk ik geen vrede mee hebben, maar met een gelijk spel. Ja, maar ja, het, het, het, het, zit er, het lijkt er niet meer in te zitten. Nee, dat klopt. Het is uh, na 87 minuten 2 en voor Estland. En het hele zelftal heeft wel geduwd en gedrukt. Maar de tegenstander heeft nog geen sjoegen gegeven. En heeft nog niet het idee gegeven dat het bereid is om om te vallen. Sterker nog, het kraakt niet eens echt. Er zijn geen grote kansen geweest in de afgelopen 10, 12 minuten. Terwijl schaars nu langs Kunst tegenstander wil lopen. En die is hier gewoon kwijt, de bal dan. En die komt op de voeten van Zenjov. En als er nou nog een kans komt en die gaat erin, dan is het gedaan. Maar die kans komt er niet, omdat uh, Oyama van de bal wordt gezet door Martens Indy. Die opent met een verre trap waarvan Persen niet bij kan komen. Snijder wel, de bal gaat over de zijlijn, oranje gooit. Ja, terwijl Snijder recht voor ons gewoon de bal over de zijlijn tikt. En dat ook dus niet goed wordt gezien. Komt de bal van Bruno Martens Indy niet bij Kuit. die krijgt de bal een beetje op het lichaam. De bal gaat via het lichaam van Kuit over de zijlijn. En zo kan Esland de inworp gaan nemen, volledig terecht. En uh, is er uh, dus weer tijdwinst. Voor de Esten met Jeger die er alle tijd voor neemt. Ja, dat uh, doet hij omdat hij bij in voor staat. Dat is uh, zo goed recht natuurlijk. 88ste minuut van de wedstrijd loopt. De bal door uh, Zenjof doorgekopt. Dat gebeurt allemaal nog op de helft van Estland. Opnieuw gaat de bal dan over de zijlijn. Laatst door Stroot geraakt. Ingooi voor Estland. Alleen dan 15 meter verderop. Langzaam maar zeker gaat het publiek wel meer en meer lawaai maken. En komt zo dat moment in voorbij dat ze het gevoel hebben dat ze de zegen kunnen ruiken. En ook dan weten ze dat het nog niet gedaan is. Want nogmaals 12 jaar geleden stond het... Na 91 minuten 2-2 en werd het 2-4. Wie weet uh, kunnen de esten het nog gekker maken als Vasiljev de bal heeft. Die geeft hij mee aan uh, Oyama. Die gaat aan het dribbeltje beginnen. Geeft de bal weer mee terug aan de man van de twee goals. Vasiljev, punt van het stafgebied, wil om uh, schaars heen Schiet. Goeiedag, dat is een goede pegel waar vorm een redding op nodig heeft. Die Vasiljev, de man van de twee doelpunten, bevalt mij erg. Niet alleen omdat hij twee mooie goals maakt. Maar ook omdat hij gewoon eigenlijk altijd gevaarlijk en aan speelbaar is. En hier met een goede actie. Of kans voor zichzelf creëert. Corner, dus de eerste corner voor de Esten. in de slotfase van deze wedstrijd. Met dus die redding nog even in herhaling van vorm. Krijgen we nu de corner. De corner die genomen gaat worden van de linkerkant van het veld. Die komt ook nog gevaarlijk voor. En krijgen we hier het uh, toeschouwersaantal 10.218. Nou, dat weet u dan ook. Het lijkt me vreemd, want uh, volgens mij kan er wat meer in het stadion. Maar het, het zal wel 10.218 nee, Ja, Dan is het vol. In ieder geval het balbezit uh, voor uh, Nederland. Uh, Bruma die, uh, kan om de struikelende tegenstander heen. Zenjof, uh, bal dan richting uh, Schaars. Schaars helemaal achterin nu. Maakt tempo om in ieder geval nog te zorgen dat Nederland hier met een gelijk spel wegkomt. Schaars kijkt. Speelt die bal uh, naar de rand van het 6-meter gebied. Kijk, kan er niet bij komen. Piroya wel. Bruno die maakt een overtreding, schijt ze te laat doorspelen. Onbegrijpelijk eigenlijk. Bal dan via Kuit. Kuit, kuit, kuit naar de rechterkant van het veld. klijt weg. Uh, Robben dan met die bal. Die gaat ongetwijfeld die bal voorgeven. Oh nee, die gaat schieten. Oh, oh, oh. Meters en meters en meters en meters over. over een bijna onmogelijke hoek. Het, het, een bijna onmogelijke hoek. En uh, we spelen nog officieel één minuut. Er zal, uh, jij zei het Bas, een minuut of vijf bijkomen. Maar het is uh, na een sprankelijk begin in de eerste vijftien minuten... Uh, uitgedraaid op een, zoals het, nu, uh, zoals het nu lijkt, beschamende nederlaag. Ja, het wordt een fiasco, terwijl uh, nogmaals het Nederlands Elftal echt na 15 minuten met 3-4-0 voor kan staan. Waar we uh, in de eerste 15 minuten onze vingers hebben afgelinkt bij een aantal fenomenaal mooie spetterende aanvallen. Waar eigenlijk alles goed liep, maar daarna is de wereld er wat anders gaan uitzien. En moet Oranje nu in de laatste seconde van de officiële speeltijd op jacht naar iets wat misschien nog een gelijkspel gaat opleveren. Terwijl Schaars een bal weg komt uit de eigen verdediging. Dat Levert Estland dan nog een ingooi op? Ook de vierde man gaat zich melden aan de zijde met het bord met de extra tijd. En wat staat daar dan op? De officiële speeltijd zit er over drie seconden op. Het bord gaat omhoog en dan weet van Gaal en iedereen hoe lang we nog hebben. Zes, Zes minuten een extra tijd. Dat is dus niet raar. Het stadion zegt wel: maar dat is niet gek, want er is veel opbouwd geweest. Jeker krijgt nog geel vanwege tijdrekken, want die maakt wel heel weinig. Neemt wel heel weinig haast met het nemen van de ingooi. De scheidsrechter geeft nu ook aan van het mag wel wat sneller. En uh, nu klinkt het fluitje zal hij toch moeten gaan doen. Ingooi op de helft van het Nederlands elftal van Jegen. De uh, bal komt uh, niet voor. Want hij houdt de bal even onder controle. En uh, gaat uh, de tijdwinst uh, pakken die daardoor ontstaat. Zendjof uh, gaat uh, nog steeds die bal houden. Houdt hem nog steeds. En haalt er dan nog een corner ook uit. Ja, nu lukt alles. Uh, en uh, kunnen de Esten uh, inmiddels uh, zo'n beetje een feest gaan vieren. En zullen er vanavond uh, denk ik voor het eerst in lange tijd in Tallinn klaksons... Uh, Klinken uit auto's uh, zou het uh, Zuid-Europese tevreden kunnen worden omdat er hier iets ongekend gaat gebeuren. Het kleine Estland met 1,3 miljoen inwoners tegen het grote, het grote Nederland met 17 miljoen inwoners en een enorme reputatie uh, op uh, mondiaal voetbalgebied. Dat, uh, dat, dat kleine Estland lijkt hier te gaan winnen. Nou, uh, een overtreding nog op uh, Snijder begaan. Die uh, loopt te hinken. Maar er uh, staat inmiddels weer een ook een gele kaart daarvoor gegeven. Waardoor. Uh, er worden uh, inmiddels wat meer gele kaarten worden gestoid. Die Mietje Def was uh, de boosdoener. Maar uh, de trap van de Vorm moet een wonderlijke trap worden richting een van de spits. En dan moet hij goed vallen. Want voorlopig is het nog steeds 2-1 voor Estland. Estland won in de pool tot nu toe twee keer. Twee keer van Andorra met 1-0 en 2-0 uit en thuis. Maar uh, staat nu op de rand van een overwinning op Nederland. Met nog uh, 4,5 minuut over van de 6 minuten extra tijd. En van Persie die wordt gezocht door Martens maar niet gevonden. Bal voor de voeten van Strootman. Strootman, Robbe helemaal aan de zijkant. De bal gaat naar Kuyt. Kuyt van Persie. Van Persie komt in zijn moment. Er wordt naar de grond. Het is een penalty. Oranje krijgt een strafschop omdat Van Persie in de 92 e minuut naar de grond wordt getrokken. Terwijl hij keurig wegdraait van uh, zijn tegenstander. En eigenlijk daardoor oog in oog komt te staan met de doelman Parijko. En volkomen terecht dat hier een strafschop voor wordt gegeven. Nou krijg de indruk dat Vasiljev, de man van de twee Estse goals... Zich zo boos maakt op de scheid dat, dat hij daar geel voor geeft. Pierroja krijgt man... het ook. En dan krijgt door een rode maar kaart ook nog. Piroja is de man die hem uiteindelijk vasthoudt en de overtreding maakt. Dus die krijgt uh, sowieso geel. Ik heb niet de indruk dat hij rood krijgt. Maar bij Estland is iedereen natuurlijk nu woedend. En nu en krijg, krijg je, je dat moment waar ik eerder uh, aan refereerde. Van Persie en uh, Parijko. Nu uh, krijgt Van Persie het uh, ultieme moment om Parijko uh, nog eventjes uh, te doen passeren. Waarbij... Uh, ja, inderdaad Piroja er toch uh, vanaf moet. En uh, Van Persie kan zorgen voor het gelijk spel. Ik moet eerlijkheid zoveel zo zeggen dat ik het geweldig vind als Nederland uh, dan nog op 2-2 komt. Maar ik vind het heel zielig voor Estland. Ja, maar dat zeiden we 12 jaar geleden ook. Ja. Het zal toch niet waar zijn dat hij deze erin schiet en dat we nog met 2-3 gaan winnen zometeen ook. En dat ze in Estland uh, echt een trauma overhouden aan duels met Oranje. Maar goed, laten we er weer niet voor kopen. Uh, voordat de huid geschoten is, andersom. Want eerst moet deze strafvond er nog even in Van Persie... Achter de bal, oog en oog met Pareiko Daar komt de aanloop van Van Persie. En Van Persie scoort heel cool. Heel cool. Stuurt de doelman naar de linkerhoek. Plaatst de bal in de andere. En dat betekent zijn 36e goal in Oranje. Daarmee is hij op die topscorerslijst alle tijden. In ieder geval zeg maar in een zijn eentje nu derde. Dan komt hij wel heel dicht bij de mensen die nog boven hem staan. Met deze extra treffer. Een aanvoerder die zijn verantwoordelijkheid neemt in deze wedstrijd. Zoals het hoort. Een penalty feilloos benut. En in de 92e minuut is het 2-2 geworden. Zijn de Esten dus nog met z'n tienen? en dan nou ben ik benieuwd wat het Nederlands elftal nog wil en kan... in de laatste drie minuten van dit duel, want uh, wie weet wordt het weer net zo gek als 12 jaar geleden. Dan moet je wel eerst de bal hebben, want Kams heeft hier aan de rechterkant van het veld balbezit. Senjov die probeert uh, om Bruma heen te gaan, lukt niet. Uh, Nederland kan een inworp gaan nemen. krijgt Nederland nog een keer de kans om richting het 16 meter gebied te komen. Dan moet die inworp snel komen en dan moet die uh, via Bruma naar voren gepompt worden. Laat Bruma, gaat Bruma het zelf doen? Ja, geeft de bal richting Strootman. Strootman richting Bruma. Bruma, knal die bal naar voren. Dat is het enige wat je nu moet doen. Zo hard mogelijk naar voren. Dat doet hij ook. bal komt terecht bij Van Persie. Van Persie komt door. Kuit. Kuit maakt hands, maar het mag doorgaan. Sneijder. Oh, die heeft een enorme kans om die bal erin te tikken. Maar hij mist een volledig een enorme kans op de punt van het doelgebied. Sneijder beseft zich dat ook. Hij heeft de 3-2 in de slotfase nog op zijn schoen. Maar nu zal het direct afgelopen zijn. De scheidsrechter die gaat dan nog even naar de vierde man toe. En die zegt er is hier iets op het veld gegooid. Neem dat maar even mee. En dat wordt een rapportage, want er wordt een glazen fles op, op het veld gegooid. We krijgen nog een wissel waar Tam direct in het veld gaat komen. Maar scheidsrechter die ziet dat niet. En zegt dan tegen doelman Parijko dat hij die doeltrap nog een keer moet gaan nemen. En dan komt Nederland met een puntje weg vanuit Estland. Het is natuurlijk nog steeds beschamend, laat het duidelijk zijn. Maar het is minder erg dan dat je hier met de nederlaag van het veld komt. Parijko krijgt nu ook geel, denk ik. Parijko gaat nu ook naar de scheidsrechter toe. en uh, Dan zegt de scheidsrechter van ik vind het allemaal wel prachtig met deze doelman ook. Ook hij geel. Zo is er nog behoorlijk gestrooid met, uh, met kaarten in de slotfase. Kuit gebaard tegen de scheidsrechter. Er moet extra tijd bij komen. Rijntam uh, gaat dan in het veld komen. En zo uh, gaat het maar verder, is inmiddels uh, de speler die uh, gewisseld moest worden ook nog een stuk uh, weggelopen. En wordt het uh, een tumultueuze eindfase. Maar die eindfase is te kort. Die is te kort uh, om voor Nederland uh, uiteindelijk nog uh, te zorgen voor een uh, overwinning. Ja, dat denk ik ook. Hoewel de zes minuten extra tijd die er nu wel ongeveer op zit, vermoedelijk nog wel een vervolg gaat krijgen vanwege... Hij geeft weer drie minuten extra aan. Nog drie minuten extra geeft hij aan. Ja. Het kan ook zijn dat degene met nummer 3 nu het veld in komt. Ik denk dat dat Jammer. Is. Jammer. Maar het, is, het zal er wel een minuutje of anderhalf duren, want er is veel op het hout alweer geweest in die zes minuten die er nu op zitten. Dus Ik ben benieuwd wat die scheidsrechter doet. Het laat uh, nog doorspelen van Persie met een paas nog naar Robben. Wordt het nog weer zo'n avond als toen? Wordt het nog zo'n avond als toen, Robert? Schatroom hier binnen. Robben gaat scoren. Nee, want de Doelman redt. De bal plot voor de voeten van Strootman. De scheidsrechter wil nog niet van uh, ophouden weten. Strootman laat de bal over de zijlijn lopen. Jan Maat aangespeeld uit de ingoois. Strootman nu naar. Uh, Terug naar schaars, gaat moet de bal het strafgebied inbrengen. Daar komt ook nu de bal. Kuit wordt vastgehouden. Of gaat liggen? Ja, Hef... uh, die gaat liggen. En die Hef... krijgt die denk die nu u. geel voor een Schwalbe. Omdat uh, de scheidsrechter vindt dat Kuit zich aanstelt. En inderdaad krijgt uh, Kuit geel. En nou denk ik dat Kuit niet op scherp komt. Dat is inderdaad niet het geval. Uh, op... die wil altijd graag naar Andorra. Ja, zo is dat. Dus uh, de vrije schop voor de Esten. Omdat uh, Kuit zich laat vallen en geen stafschop verdient. Inmiddels de klok op 97 minuten. En 2-2, nog altijd de stand. Met nogmaals herinnering geroepen dat uh, Van Persie in de 92ste minuut pas de gelijk maken maakt. Ja, als we nog iets doorgaan, kunnen we meteen door naar het vliegveld, Bas. <laughs> uh, Pareikel knalt de bal naar voren, de scheidsrechter heeft de fluit nog niet in de mond. Bruma kopt dan de bal naar voren, de scheidsrechter heeft nu de fluit wel in de mond. En Estland en Nederland eindigen op 2-2. Van Persie knalt de bal uh, enigszins gefrustreerd de tribunes in. En zo eindigt een wedstrijd die heel goed begon. Heel rommelig. En is het 2-2 geworden. Straks meer over die wedstrijd in NOS Langs de Lijn. Vanavond tot 11 uur. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het uitgestelde NOS-journaal van 10 uur. Met Nanette Wijl. Grote programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren. De NTR Radioprijs 2013. Holy Shit. Wij waren 13 hè? Doodsbang. Hier, ketting, het mooiste. Wat deed hij daar? Ik was zwanger. <laughs> Dat komt niet goed. Het beste. Maar hoe ontspannend de muziek voor pap ook is, er zijn altijd zorgen. Morgen vanaf kwart over zes, de 22e uitreiking van de prijs voor jong radiotalent uit Nederland en Vlaanderen. Nederland gaat uit zijn bak. De finale van de NTR Radioprijs 2013. Als ik maar vliegtuiggeluid hoor, dan kom ik alleen in. Morgenavond vanaf kwart over zes op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Expert is 45 jaar en dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Samsung wasmachine met ecobubbel en gratis stofzuiger en met gratis 45 maanden garantie voor slechts 449 euro. Kom ook langs, want met 150 winkels zijn we altijd vertrouwd dichtbij. Expert begrijpt het. Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden.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 De politie heeft in Nijmegen en Doornenburg twee grote partijen van een grondstof voor de partiedruk GHB in beslag genomen. Drie mannen zijn aangehouden. GHB is sinds vorig jaar een hard druk, waardoor ook de verkoop van grondstoffen strafbaar kan zijn. Gisteren begonnen het Openbaar Ministerie en de politie een actie tegen de verkoop van de grondstoffen via internet. Het kabinet wil geen nieuwe toezeggingen doen aan de Eerste Kamer over de pensioenpremies. Het blijft daardoor uiterst onzeker of het omstreden pensioenplan door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Het kabinet wil in 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen. Er komt dan voor een kleine 3 miljard euro meer aan belastingen binnen. Maar sommige partijen in de Senaat willen dat dan de pensioenpremie omlaag gaat. Maar daar gaan de pensioenfondsen over en niet het kabinet. Bij een steekpartij in een trein die onderweg was van Den Haag naar Venlo... zijn twee mensen gewond geraakt. Op station Rotterdam Centraal stapten de twee gewonden van ieder 20 jaar uit. Er zijn twee verdachten aangehouden. Volgens de politie ging het om een ruzie tussen twee keer twee mensen... waarbij over en weer werd gestoken. Waarover de ruzie ging is nog niet bekend. De politie sluit niet uit dat de gewonden ook nog worden aangehouden. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Ze zijn met steekwonden in de buik naar het ziekenhuis gebracht. Een meetfoutje heeft tot problemen geleid bij de start van de kermis in Zaandam. De 62 meter hoge Gladiator en de 70 meter hoge Mission Space staan zo dicht bij elkaar dat ze elkaar in de lucht raken. Dat bleek toen ze waren opgebouwd op de plaatsen die door de gemeente waren aangewezen. Na een dag van overleg is besloten dat ze om de dag draaien. Beide machines zijn nu maar vijf van de 10 kermisdagen open en de gemeente betaalt compensatie. Het weer, nog enkele regen- of onweersbuien, vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag vooral in het westen zon, in het oosten mogelijk een bui. Het wordt hooguit 24 graden. Zondag flink wat regen en dan wordt het nog maar 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Weet je wat zo leuk is aan het werken in Drenthe? Je werkt in een prachtige omgeving. Ik geniet elke dag zoveel van de natuur en de mensen zijn heel prettig.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 Nogmaals goedenavond. Estland-Nederland eindigde in 2-2 en we gaan even napraten met Jack van Gelder in uh, Tallinn. Jack, um, ik heb twee verslaggevers nog nooit zo enthousiast gehoord over het eerste kwartier. En daarna is het eigenlijk helemaal niets meer. Nou, helemaal niets meer is ook niet helemaal het geval. Alleen uh, Nederland kreeg een tik uh, door die totaal onverwachte treffer. En uh, Nederland is uh, zich daar eigenlijk uh, niet meer bovenuit uh, gaan voetballen. Uh, het, het werd slordiger, de combinaties werden moeilijker. Veel ballen werden onmogelijk aangespeeld. De bal ging ook veel de lucht in. In plaats van strak uh, in elkaars voet te spelen. En de Esten kregen opeens het gevoel van. Ja dit zijn allemaal wel aardige jongens wat tegen we spelen. En dat zijn ook jongens waar wij we, ook wel uh, de handtekening en het shirt van willen hebben. Maar het zijn uh, mensen die we misschien vanavond wel kunnen pakken. En dat bleek ook omdat Nederland uh, wel beter was uh, in bepaalde fasen, Maar de controle eigenlijk niet had over de wedstrijd. Omdat er te veel momenten waren waarin het weg appte, Waarin uh, het centrale uh, duo in de verdediging. Daar waar het ging uh, om uh, puur het verdedigen kwetsbaar was. Uh, zowel de vrij als Bruno Martens in, die maakten zich daar schuldig aan. Maar ook de samenwerking, dus de driehoek met vorm, fungeerde niet goed. En daar werd Nederland kwetsbaar door. En daardoor uh, kwamen er dan ook uiteindelijk uh, kansjes. En uh, die Vasiljev, de, de man die uh, uh -huh. drie dagen geleden voor de tweede keer vader werd... die dan ook twee keer scoort, ja, dat, die maakte er een geweldige dag van voor zichzelf. Ja. En voor de Esten. Ja. Maar verontrustend zover als het Nederland zelf wel terugviel. Ja, dat klopt. Uh, ja, als je ook uh, een paar spelers eruit haalt. Ik, ik heb er dus nu drie spelers uitgehaald uh, in het hart van de verdediging. Als je kijkt naar het middenveld, de, daar vind ik dat de, de drie spelers allemaal wel hebben voldaan. Strootman, Schaars en in middelmaten uh, Snijder, Die nog niet de oude Snijder is, maar ja, dat is gewoon een goede voetballer. Uh -huh. En dat zie je, dat komt allemaal wel weer terug. Lens was totaal onzichtbaar. En Van Persie hebben we bijna niet gezien. En is dat te wijten aan Van Persie of is dat te wijten aan het feit dat hij niet goed wordt aangespeeld? Dat blijft toch altijd wel een beetje een dilemma bij dit Oranje. Omdat iedereen in de hele wereld ervan overtuigd is dat Van Persie een van de allerbeste op die positie is... Maar in het Nederlands zelf wordt hij op een of andere manier niet zo vrijgespeeld. Klaarblijkelijk als bij Arsenal en Manchester United. Ja. Martin Indy en Robben kregen allebei een uh, extra gele kaart. Waardoor ze er niet bij zijn tegen Andorra. Nou was het al moeilijk om tot een uh, volledige selectie te komen. Denk je dat er nog mensen bij komen? Hij gaat er zeker mensen mee halen. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik weet alleen nog niet precies wie en wat. Maar ik denk wel dat hij er wat bij gaat halen. Eh, misschien gaat hij wel informeren hoe het met uh, de fysieke toestand is van uh, van Ik heb geen idee. Maar hij zal, uh, hij zal uh, wel uh, iets gaan doen, denk ik. Uh, ja, kijk, aanvallend uh, kan hij het wel oplossen, denk ik. Maar uh, hoe die, uh, wat hij en hoe hij het uh, gaat doen. De ploeg gaat uh, meteen doorreizen, morgen richting Barcelona. En wat opmerkelijk is, er is geen enkel persmoment met de spelers. Uh, de, de pers uh, is tot dinsdag verstoken van contact met de spelers. Alleen nu in de mixzone. Het is allemaal een beetje vreemd. Maar het, het begin was, uh, zoals het gisteren op de training was, uh, goed, uh, fanatiek, snel. Uh, maar ik denk dat het Nederlands zelf al iets had uh, van uh, we zijn onaantastbaar. En uiteindelijk blijkt je dan toch een tik op de kin te krijgen. En die tik die kan er nog wel eens doordreunen. Niet omdat het echt uh, ja, van invloed is op datgene wat er bereikt moet worden... namelijk het wereldkampioenschap, maar het geeft toch een deukie. Ja, nee, want het wereldkampioenschap dat is vrijwel binnen. Uh, zeker door dat ene puntje wat gehaald is. Doordat als je van Andorra wint... dan kan Roemenië alleen nog op gelijke hoogte komen natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar uh, het is, uh, t -t -t -t -t is vreemd. Het, het is zo, toch een beetje vreemd rond het Nederlandse elftal. Ook de rol van Van Gaal. Die, uh, die zegt dat hij zich eigenlijk opoffert voor het, uh, het Nederlandse elftal. En uh, omdat hij graag, uh, ik noem het altijd maar via de stichting Doe een Wens... heeft gevraagd of hij een WK of een EK kon meemaken. Maar yeah, je ziet dan het eerste kwartier, zie je toch wel de hand van Van Gaal... en zie je toch wel wat hij, wat hij beoogt. Maar dat het dan zo ver terugvalt en dat je dan bij Estland gelijk speelt, Het is een enorme dreun. Oké, okay Jack, het is allemaal weer duidelijk. Uh, veel plezier aanstaande week in uh, Barcelona, waar uh, Nederland uh, tegen Andorra speelt. Andorra uit. Laten we al hopen, dat het, niet Laten al we hopen dat het niet lastig. al te lastig zal zijn. <laughs> en leer het uh, uh, volkslied van Andorra uit je hoofd. Hè. Ja, ik zal nu uh, het juiste land benoemen. Oké, okay, wij gaan even praten met uh, Andy Houtkamp. Uh, de m, wedstrijden in de pool van Nederland hebben we gehoord. Hoe is het met België, Andy? Uh, nog steeds 1-0 voor België. Uh, de voer, nog uh, ruim een kwartier te spelen. Tegen Schotland uit. Er zijn wel dingen gebeurd hoor. Vanavond Zwitserland, IJsland. Dan denk je, nou ja, Zwitserland, IJsland, uh, leuk. Zwitserland komt met 4-1 voor. En toen uh, uh, is het uiteindelijk 4-4 geworden. Drie doelpunten van Goetmundsson, van AZ. En één van Sigtorsson, van Ajax. 4-4 dus, Zwitserland, IJsland. We hebben het over Noord-Ierland-Portugal gehad. Portugal kwam met tien man te staan. Helder Postiga, een rode kaart. Komt met 2-1 achter tegen Noord-Ierland. En dan een hat -trick. Dus drie doelpunten van Cristiano Ronaldo in 15 minuten tijd. En het wordt toch nog 4-2 met tien eh, man dus. Eh, Portugal wint met 4-2 van Noord-Ierland. Roemenië-Hongarije 3-0. Eh, Poel van Nederland, Turkije, Andorra 5-0. Nog eh, over die wedstrijd Roemenië-Hongarije. Daar zijn enorme rellen geweest voor de wedstrijd. Extreem rechtse fans van de Hongaren die kwamen met de trein aan... en hebben daar eh, nogal wat eh, voor onrust eh, gezorgd maar zijn uh, grotendeels opgepakt. Georgië-Frankrijk, een wedstrijd waar je echt uh, voor thuis bleef, 0-0. Oh. En dan in groep C, uh, Ierland-Zweden. Dat uh, was lang uh, 1-0 voor Ierland, maar uiteindelijk 2-1 voor Zweden geworden. Elmander, Johan Elmander, ex Noord scoorde een doelpunt. En Schotland-België, uh, al gezegd 0-1, dat is het nog steeds. En Servië-Kroatië, in diezelfde pool, daar staat het 1-1. En Duitsland-Oostenrijk, om helemaal volledig te zijn. 2-0 voor Duitsland. Okay. Nee, 3-0 zelfs. 3-0 inmiddels, oké. Okay. Uh, ja, die gaan ze niet meer verliezen. Um, we gaan verder met... Uh, Tennis Panetta tegen Azarenka was uh, in de eerste set bezig. Uh, aan het einde van de eerste set toen we Marcella Mesker voor het laatst hoorden. Marcella, hoe is het afgelopen? Ja, Azarenka heeft gewonnen. Uh, moeilijke, zware eerste set. Maar die won ze uiteindelijk wel met 6-4. Tweede set, een stuk makkelijker werd het uh, 6-2. Dus uh, zonder setverlies staat Azarenka net als vorig jaar... in de finale van de US Open. Um, hoe speelde ze? Mm, nog steeds niet helemaal top. Maar toch heeft deze Azarenka, nummer 2 van de wereld... ze heeft ook al twee Grand Slam toernooien op haar naam staan... Ja, heeft ze, ze zich iets in zich een manier gevonden om ook als het wat minder gaat wedstrijden naar haar hand te zetten. En dat zag je ook in de eerste set. Liep het allemaal niet zo makkelijk. Maar ze wint het wel. En uiteindelijk zonder setverlies. Dus uh, ik denk dat ze heel tevreden is uh, met deze overwinning. En nu uh, rustig kan wachten op uh, haar tegenstandster. Want uh, die wedstrijd uh, die staat op het punt van beginnen. De dames uh, Williams en uh, de Chinese Li, die zijn aan het inslaan. En uh, ja we gaan kijken of uh, Williams uh, die finale kan halen, net als vorig jaar. Zij is de titelverdedigster. En dat zou betekenen dat we dan dezelfde finale als vorig jaar krijgen. Maar goed, Chinese Lee niet onderschatten. nummer 6 van de wereld. Zeer goed in vorm. Um, ook een Grand Slam winnares. En alle wedstrijden die ze tot nu toe tegen Williams heeft gespeeld... dat zijn er negen in totaal. Acht keer verloor ze weliswaar... maar al die wedstrijden waren close. En ik zie Lee echt nog wel een kansje maken vandaag. Verwacht een mooie partij... Williams natuurlijk favoriet, maar uh, we gaan het uh, zien. Tweede halve finale staat dus op het punt van beginnen. You might know how the Yeah. Not care, and there was a time. time. Next met Original Thin, de Nederlandse volleybalsters zijn het EK in Duitsland, begonnen met een 3-2-nederlaag tegen Turkije. Maar de Tipp heeft de wedstrijd gevolgd en is nu aangeschoven. Maarten, uh, ja, als ik uh, zie verlies tegen Turkije, dat verrast niemand. Nee, op papier was het ook een van de teams waarvan ze zouden verliezen, in eerste instantie. Duitsland en Turkije zijn absolute favorieten in deze pool. En Nederland moet de punten eigenlijk halen tegen Spanje. Maar uiteindelijk 3-2, dan hebben ze toch twee sets gewonnen en hebben ze het heel knap gedaan. Wat is dit voor team wat nu speelt? Ja, het is een hele jonge ploeg. En uh, ja, wat je dan weet is dat het alle kanten op kan. En dat zag je in deze wedstrijd ook. Het was echt een wedstrijd met twee gezichten. De eerste twee sets werd oranje volledig weggespeeld. Het was geen gat, het was echt een kloof tussen die beide ploegen. Um, en daarna vocht de ploeg uh, zich terug in de wedstrijd. En uh, kwam het geloof ook een beetje terug. En uh, ja, zo werd het een vijfde set. En er zit bijvoorbeeld een, een, een 17-jarige speelster in, Celeste Plak. Die af en toe in mag vallen voor een paar punten. En die pakt gewoon heel brutaal haar puntjes mee. Uh, Anne Buis is nog heel jong. Uh, begin 20, 22. Uh, die echt een hoofdrol gaat spelen. Echt volwassen gaat spelen in de wedstrijd. En uh, daar zie je toch een aantal pluspuntjes uh, bij dit team. Um, maar ja, het zegt niet dat dit team. Europees kampioen gaat worden. Dat zegt de uitslag uiteindelijk ook, want het blijft een nederlaag natuurlijk. Um, maar ja, je mag er toch wel licht positief naar kijken... ondanks de nederlaag. En dit zal ongetwijfeld ook een opkikker geven... als je de eerste wedstrijd tegen een ploeg die beter is zo begint. Ja, alleen als ik dan de gezichten na afloop zag... Uh, want die laatste set dat wordt dan 15-12... en dan geven ze toch een paar domme punten weg... Dan zag je toch al van, ja shit, we hadden een kans om hier te winnen. En uh, dan ze, die stonden toch wel op onweer bij een aantal speels. Dus uh, uh, ja, ze hebben wel een kans laten liggen. Dat gevoel hebben ze denk ik ook wel een beetje overgehouden aan deze ja. wedstrijd. Wat is het streven dit toernooi? Uh, nou, het is een pool systeem. En de nummers, uh, je zit met z'n vieren in de pool. En de nummers 1, 2 en 3 gaan door. Uh, en het doel is. Dus, dus dat voor... kan eigenlijk niet fout gaan. Nou ja, goed. Ja, als je alles blijft verliezen, dan, dan haal je dat natuurlijk niet. Um, maar het doel is wel om, de, om die poolfase te overleven. En dan in de tussenronde terecht te komen. Uh, en dan moet er van Spanje gewonnen worden. En dat, wordt, uh, dat is de zwakke broeder in deze pool. Uh, normaal gesproken moet dat kunnen. Want Spanje is vandaag ook volledig weggespeeld door Duitsland. Oké. Okay. Verder met zwemmen. Inge de Bruin zwom voor het eerst in zes jaar weer een wedstrijd. Ze was de publiekstrekker bij de EK Masters, een veteranentoernooi in Eindhoven. De Bruin zwom op de 50 meter vrij zo'n 2,5 seconden langzamer dan haar toptijd uit 2000. Ruim voldoende voor de overwinning in de categorie 40 tot 44 jaar. Verslaggever Martin Nauws van Omroep Brabant was erbij. Van Nederland een big applause to Inge de Bruin. Nou goed voorbereid, ten eerste ben ik net terug van vakantie. En ik heb denk uh, tien trainingen gehad sinds 2004, dus we wachten er niet al te veel van. Maar het wereldrecord gaat eraan? Ben je gek? Voor jouw nee, nee. jou, jou leeftijdsplassen? Ik weet niet eens waar dat op staat. Ik ga gewoon... 26-44? Nou dat weet ik niet hoor, ik, uh, ik had mezelf ingeschat op een 30 of zo. <laughs> Succes! Nee, ik ga gewoon genieten, het is gewoon leuk om hier weer te zijn. En het werd genieten. Geen 30 seconden als eindtijd, zoals ze zelf dacht, maar een mooie 26,6. Een nieuw Europees record bij de Masters in haar leeftijdscategorie. Ik ben wel heel blij dat ik ook nog zo'n tijd heb neergezet. Ja, ik hoor. zag dat je op het laatst nog een beetje ja, vermoeid raakte. Ja, logisch. Ook al is het een 50. Ik, bedoel als je, ik heb geloof ik maar 10 keer gezwommen in, uh, sinds 2004. Ze was door de KNZB gevraagd om mee te doen. Een mooi affiche. Inge de Bruin, viervoudig gouden medaillewinnares op de Olympische Spelen. Geen topvoorbereiding, maar toch. Kijk, ik train wel in de sportschool, maar dat is toch heel anders. Voor het zwemmen heb je echt gewoon feeling nodig, uh, ja, conditie natuurlijk en ja kracht, plessen. En ik had wel het idee dat dat een beetje kwijt was. Maar nou, ik moet zeggen, ik weet nog niet hoe het, er, hoe het eruit zag. En volgens mij ging het best goed. Het zag er goed uit. Nou, nou, kijk. En wat nu? Ga je ermee door? Ga je verder? Ja, dat is de vraag. Als ik dit elk jaar zou moeten doen, vind ik geen straf. Nee, wel gezellig. Nou, tot een volgende keer. Wie weet. the closer you get, the better you look, baby. The better you look, the more I want you. When you turn. En was dat Estland, Nederland. Eindigde vanavond in 2-2. Bert Madering praat na met de maker van de eerste goal, Arjen Robben. Mijn hemel wat een avond. Zo. Ja. Aan jezelf te danken. Ja, te wijten. Het eerste kwartier zo spelen, zo goed spelen dat je met 4-0 voor moet staan. Ja. En dan hoe kan dat dan dat het zo omslaat als die tegengoal komt? Uh, misschien zijn we dan daar nog niet stabiel genoeg. Uh... Ik, uh, ik denk nee, wat je zegt. Ik bedoel, het kan natuurlijk, uh, maar ja, goed, dat is altijd als. Uh, het moet eigenlijk anders lopen. Je moet gewoon uh, 2, 3, 4, 0 voorkomen in het eerste kwartier of 20 minuten. Uh, dat gebeurt dan niet. Maar dan, uh, dan mag het niet gebeuren wat dan, daarna gebeurt. Dan geef je, geef je eigenlijk weer een goal weg. En, uh, daarna denk ik dat je nog steeds wel genoeg creëert. En, en ik denk dat je de eerste helft eigenlijk niet heel veel weggeeft. Alleen uh, ja, de tweede helft uh, gaan zij denk ik nog een stuk defensiever spelen. Maar... Ja, doen wij het zelf wel uh, slecht. Schrijft dan de onzekerheid erin? Is dat het dan? Onervarenheid, onzekerheid, bang worden? Nou, misschien wel. Misschien uh, een stukje. En ik vind ook dat we daarin uh, uh, die jongens die dat uh, nodig hebben ook uh, moeten steunen. Hè? En dat is... Heel makkelijk, uh, ik kan natuurlijk heel makkelijk nu zeggen van ah, dit is slecht en de jongens of de verdediging dit en de jongens uh, die, die, die zijn niet goed genoeg of, of, of doen het niet goed genoeg. Of... Maar het is ook een stukje vertrouwen, je moet niet vergeten we spelen met een hele jong, jong elftal ook, jonge defensie ook. En uh, die jongens hebben vertrouwen nodig en die hebben ons, ons eigenlijk iedereen uh, de steun nodig. En, uh... Wat kun je dan nog aan bieden, uh, want we hebben het over de Vrije Martens Indie eigenlijk, ja, die spelen gewoon niet goed dan. En ja, dat is dat, dan is er ook weinig meer aan te doen, ben ik bang. Nou, dan dat moeten, moeten we ze helpen. En, en ik vind ook, uh, we, moeten, we moeten ook naar niemand, uh, niet met iemand naar, naar, met, met een, uh, de schuld geven. Ze of, of, of, ja, uh, doet niet expres, dat weet ik ook wel. Nee. Maar dat moet toch beter kunnen? Ja, maar er zijn wel meer dingen die beter moeten beten. Ik bedoel, het is gewoon het hele elftal. Het is gewoon vandaag gewoon collectief. En uh, dat moeten we met z'n allen zo accepteren. En uh, zoals we zeggen, we moeten er ook uh, twee, drie, vier in schoppen. Dan maak je het ook makkelijk voor, uh, voor, voor iedereen. Uh, dat gebeurt niet. En daarna, uh, ja, er wordt niet meer goed gevoetbald. Uh, ja. Ja, daar moet, uh, moet aan gewerkt worden. En, uh, ik ben ook echt boos, hè? Zeg je? Ik ben ook echt boos, hè? Ja, maar ik kan er heel slecht tegen. Omdat, uh, je, ja, je bent het liefhebber van voetballen en je weet dat je gewoon beter bent. En je bent gewoon tot, aan je stand verplicht hier te winnen. Uh, en dan, dan, dan is dat gewoon heel frustrerend als je zo'n avond meemaakt helemaal. Je, je maakt jezelf zo makkelijk. Je komt in de tweede minuut, kom je, kom je, kom je op voorsprong 1-0. Dan zit je eigenlijk op rozen. Ja, en als je dan uiteindelijk met 2 van het veld stapt... Dan, ja, mag je ook een beetje boos zijn? Moet je boos zijn? Ja, en reken maar dat de buitenwereld, hè? hoe klein die ook is in Nederland, maar die is dan ook boos. Hè? Bedoel, het mes gaat er nu in, de kritiek gaat komen. Ja. En dan wordt er ook meteen gezegd: van, als je zo speelt. Wat moet je dan om een WK doen? Zeg, kom op. Ja, maar je moet niet vergeten, denk dat we toch in de kwalificatiereeks wel een hele goede reeks neer hebben gezet. We hebben ook hele goede wedstrijden gespeeld. Dus daarom zeg ik. En, maar dat, ik heb het al, we, denk ook voor meerdere jongens en, en ook de bondscoach daar heel realistisch gezegd. We, het is wel werk aan de winkel. Het is niet, uh, gaan niet naar, uh, we moeten nu niet gaan roepen van uh, wij gaan naar het WK om wereldkampioen te worden. Wij moeten heel realistisch naar onszelf kijken. We moeten nog stappen maken. En, uh, maar ik vind wel, we moeten met elkaar de koppen bij elkaar steken. We moeten, we moeten sterk zijn samen. En niet... Uh, we moeten elkaar steunen, we moeten met elkaar hierover hebben en, en, en met z'n allen door. En dat is het enige, het enige motto. Door het gelijke spel, door die penalty, is het wel zo. Andorra winnen, dan zijn we op het WK. Nou ja, dat moet je niet vergeten. Dan moet je het positieve maar meenemen, hoe moeilijk dat ook is op zo'n avond. Uh, ik denk dat hij ook mag blij, blij mag zijn uh, dat hij hem geeft. Uh, nou ja, goed, dat is dan een uh, nou, lichtpuntje, maar dat is wel uh, heel overdreven al, denk ik. Hoort het feestgeruis hier. Ja, maar ja, terecht toch? Ik bedoel, uh, zij mogen blij zijn, zij mogen hier trots zijn op deze prestatie. En uh, wij... Uh, niet? Nee, ik wilde zeggen, wij moeten ons schamen. Misschien is dat een beetje te veel van het goede, maar... Nou. nou ja, goed. Het is gewoon niet goed. Het is uh, duidelijk, klaar, uh, strepen door en uh, ja, we moeten verder. Vonden jou trouwens tegen Andorra? Ja, heel vervelend. Dat zei Arjan Robben, hij kreeg zijn tweede gele kaart... en is er dus niet bij tegen Andorra. Um, we gaan naar Andy Houtkamp. Uh, hoe is het met België eigenlijk? Dat is de enige wedstrijd die nog uh, aan de gang is. En daar staat het 2-0 voor de Belgen. Uit in Schotland, dus dat is knap. En de wedstrijd is nu afgelopen. 2-0 voor de Belgen. Uh, Miraias, Mirallas uh, maakt uh, de 2-0 nadat uh, de voer al 1-0 had gemaakt. Dus dat is knap, want de Belgen zijn dus uh, nou heel hard op weg. Die kunnen... Net als eigenlijk Nederland, uh, het WK niet meer ontlopen. En dat is leuk. Wat heb, moet ik nog meer melden? Finland, Spanje, 0-2. En ik zei het al, de eerste hat ooit van uh, Cristiano Ronaldo... in uh, het shirt van... Portugal. Hij is nu tweede op de ranglijst aller tijden in uh, Portugal. Hij is uh, Eusebio een grootheid voorbij gegaan. Die stond op 41 doelpunten. En Pauletta heeft er 47. En Ronaldo nu 43 als Portugees. En voor de rest, ja, het meest opvallende vond ik toch de 4-1 voorsprong van Zwitserland op IJsland. Dat uiteindelijk toch nog 4-4 werd. Met drie van Gudmundsson en één van Sigtorsson. Oké. Okay. Uh, ik heb nog een voor je. Bij de Diamond League-wedstrijden in Brussel is Giurani Martina als 4 geëindigd op de 200 meter. Uh, 20 seconden, 18 was een tijd. De Jamaikaan Warren Weir uh, zegevierde in 19 seconden en 87 honderdsten. De 100 meter was zoals verwacht een prooi voor wie anders dan? Bolt, de wereldrecordhouder, had maar 9 seconden en 80 honderdsten nodig... om de Amerikaan Michael Rogers naar de tweede plaats te verwijzen. Bij de vrouwen kwam Daphne Schippers aan de start op de 100 meter. De meerkamster, die bij de WK brons veroverde... Uh, bij de WK brons veroverde in de had in de Belgische hoofdstad weinig in te brengen... en eindigde als achtste en laatste in 11 seconden 31 honderdste. De winst was voor de Olympische kampioenen Shelley en Fraser Price... en die komt uit uh, Jamaica. Bert Maaldrink praat na over Estland-Nederland 2-2 het met de bondscoach Louis van Gaal. Sta je hier boos of vooral teleurgesteld? Nee, uh, ik sta hier niet boos. Ik ben teleurgesteld. Want de inzet uh, van de jongens is buitengewoon geweest. En uh, de manier waarop wij uh, uiteindelijk nog 2-2 uit het vuur hebben uh, gesleept, ja, dat was op een fantastische manier, vind ik zelf. Want, want uh, er zat een spirit in in die laatste uh, 15 minuten dat ik de Guzman ook nog breng en dat we met drie verdedigers, verdedigers gaan spelen, dan kan je niet boos zijn. Dan ben je teleurgesteld, want in de eerste helft hadden we natuurlijk 0-3 voor moeten staan. Ja, hoe is dat mogelijk, dat een elftal zo goed aan de wedstrijd begint, zoveel kansen krijgt, 4 eigenlijk, dat 4-0 kunnen zijn. En dan komt er een tegenkool en dan gaat gewoon de Bietenbrug op. Hoe kan dat nou? De Bietenbrug, zijn we niet opgegaan, maar oké, okay, als jij dat zo wil stellen, we gingen veel minder spelen. En dat heeft met die kool te maken, die kwam uit het niets. En uh, uh, dat heeft invloed gehad op het vertrouwen van sommige spelers. Maar is dat zo broos dan eigenlijk? Ja, dat ligt uh, heel dicht bij elkaar hoor, vertrouwen. Of, of geen vertrouwen. En dat, uh, en dat kon je zien. En, en daar hadden we veel meer last van. Want ja, ik had al van tevoren gezegd dat die esten tot het gaatje gaan. Dat ze fysiek uh, erg sterk zijn en snel. En dat ze uh, goed georganiseerd zouden spelen. Dan wordt het moeilijk. En als dan al in de opbouw een uh, balverlies wordt geleden... Ja, dan, dan kan je het schudden. Er zal nu ook sterk kritiek komen. En misschien ook wel terecht. Op het, uh, of zeker wel terecht, denk ik. Op het centrum van het Nederlands Loftal, De Vrij en Martens Indy. Hoe kijk jij daarnaar? Want het leek wel van kwaad tot erger te worden. En dat heeft dan misschien ook te maken met dat vertrouwen... wat dan wegzakt en zo. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, maar de media wil altijd uh, meteen benoemen... Uh, van spelers die dan uh, zwak waren. Volgens mij spelen we met een team. En uh, volgens mij uh, kan je over iedere speler wel wat roepen. Uh, dat doe ik als coach in de rust en na de wedstrijd. Maar dat doe ik niet in het openbaar. Want ik vind dat deze spelers alles hebben gegeven. Ze doen het ook niet expres, dat weet ik ook wel hoor. Dat dat, Zo zit dat voetbalspel. Ik ben, blij, ik ben blij dat je dat toch even zegt. En de laatste woorden waren van Louis van Gaal. Estland, Nederland eindigde in 2-2. Het volgende programma, straks tussen 11 en 12, is met het oog op morgen gepresenteerd door Thijs van der Brink. En langs de lijn is morgenmiddag weer terug om half vijf met het Sportforum. Tot dan. Een tussen twee mannen. Gaat hij voor het schot? Nee, gaat voor Van Persie, rand 16 meter. Naar de buitenkant, Robben, rand 16 meter. Aan de rechterkant gaat voor het schot, denk ik. Gaat voor het schot en het is een goal. Daar je, je kan er langer op wachten, ik kan niet anders zeggen. Je kan er absoluut langer op wachten. Robben scoort meteen uh, 1-0. En we spelen een minuut of twee. Lens uh, houdt de bal onder controle. Snijder kan er niet bij komen. Komt bijna een bal afpakken. Dat zal je toch gebeuren. En dan het balbezit nu voor uh, Esland met een schot. En het gaat erin. Het is niet te geloven. Het gaat erin. Het is het doelpunt van Vasiljev. Deel zelfs moet oppassen dat die worden gehoord. Want dan komen de problemen zoals nu. Oh, wat een schitterende goal van de man die de eerste hoog maakte. Vasiljev. En dat is dus de jongen die vader geworden is. Wat heeft hij een week? Schrootman Robben helemaal aan de zijkant. Morgen naar kuit. Kuit van Persie. Van Persie komt in zijn moment en wordt naar de is grond een penalty. Van naar penalty. Is een penalty. Oranje krijgt een strafschop omdat Van Persie in de 92e minuut naar de grond wordt getrokken. Terwijl hij keurig wegdraait. Van Persie achter de bal, ook en ook met Parijko. Daar komt de aanloop van Van Persie en Van Persie scoort heel cool. En zo eindigt een wedstrijd die heel goed begon, heel rommelig en is 2-2 geworden. Morgen in Trotskamerbreed VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken over de tegenvallende Nederlandse economie. Wij hebben te maken met een economische terugval, maar we moeten ook zoveel mogelijk zekerheid blijven bieden aan de mensen. De Haagse CDA-wethouder Karsten Klein dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege bezuinigingen op de thuiszorg. Omdat het niet in een lijn is met dat het kabinet mensen zo lang mogelijk thuis wil laten wonen. En de Nationale Ombudsman over de verhouding overheid-burger. Veel kan digitaal. Maar mensen zijn geen robots. Brennik Meijer. Klein en kan. Morgen. In troskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Giselle. De nieuwe, meeslepende roman van Suzanne Smit. Over de driehoeksverhouding tussen de schrijver Roland Holst